Goedemorgen allemaal. Esther uh, zei het net over even al, ik ben, uh, ik ben Lars Grijzen, voor wie mij niet kent. Ik ben uh, voorganger in Amstelveen en ik uh, ruil, zo, ruil zo nu en dan met, uh, met Gerbram, de dominee hier. En ik vind het heel fijn om hier uh, weer opnieuw te zijn. En ik ga vandaag met jullie nadenken en ik hoop dat jullie meedoen over het thema God is overal. Naar aanleiding van die... Uh, nou, misschien wel bekend op psalm 139. Ik pak hem er even bij. En, um, ik ik wil even beginnen met dit. Misschien herkennen het wel. Um, iets wat, wat veel mensen doen als ze op kraamvisite gaan bij een pasgeboren baby. Is dat ze die baby eens goed bekijken. En dat ze het gaan hebben over zijn of haar eigenschappen dat ze die baby van onder tot boven opnemen en zeggen, ja, daar zit wel wat in van de vader. Of daar zit wel wat in van de moeder. En soms uh, worden de dingen herkend van, uh, van een paar generaties verder. Misschien herken je dat wel. En dan, dan ja, op, op wie lijkt hij of zij? Welke eigenschap heeft zij die ze van de vader heeft meegekregen? En welke van de moeder? En ook als je wat verder komt in het leven van zo'n zo jong kind... dan gebeurt het nog wel eens dat wordt gezegd... ja, dat is nou typisch een eigenschap van zijn vader. En dan, nou ja, dan is het maar net even om het even of dat dan de positieve of de negatieve zijn. Dat komt altijd goed uit om dat op een bepaalde manier te gebruiken. Maar de, elk levend wezen heeft eigenschappen. En dat begint al heel vroeg. En dat is mooi om daar een beetje mee te spelen... om het met elkaar daarover te hebben... Ook aan God worden eigenschappen toegeschreven. Die liederen die we net zongen, die gingen daarover. Een van die liederen, daar zongen we zelfs, het, u bent onbeschrijfelijk. Dat is ook een manier om iets te zeggen over God, om hen een eigenschap toe te zingen. Wat zou je zelf kunnen bedenken? Als jij nou op straat loopt in het winkelcentrum en iemand komt met een microfoon onder je neus en die zegt, vertel eens, wie is God? Beschrijf God eens in één of twee zinnen. Wat zou je zelf zeggen? Ik zou natuurlijk kunnen gaan vragen nu. Van wat, wat, wat zou je zeggen? Maar dan, dan zijn we lang bezig. Want dan vind ik dat we ook iedereen een kans moeten geven. Want er zijn zoveel dingen over God te zeggen. En er zijn ook mensen die betaald worden om daarover na te denken. Die mensen die noemen ze theologen, die, die leren over God en die proberen God te beschrijven. Dat is in ieder geval een van de taken. En er is een lange geschiedenis op dit punt. En um, de dingen die zij bedacht hebben, de eigenschappen over God die zij bedacht hebben, die, die komen we ook vandaag in die psalm tegen die eigenschappen die de heren theologen en ook vrouwen theologen bedachten die zijn behoorlijk hoogdravend en ook exclusief. Dat zeg je niet over een baby in de wieg, maar dat zeg je wel over God. En dan heb ik het over alwetend, almachtig en alom aanwezig, overal aanwezig. En dat komen we tegen in die psalm 139. En in die eerste versessen van psalm 139, daar kom je tegen dat God alwetend is. Dat God alles weet... van degene die die psalm geschreven heeft. En dat is David. David was zo'n duizend jaar voor Christus... Een, uh, een grote koning van het volk Israël. En hij kon ook heel goed psalmen, liederen schrijven. En hij zegt eigenlijk... God weet alles van mij. En hij gebruikt woorden als kennen... doorgronden, weten, opmerken... meerdere keren. God schijnt alles te weten... Van de buitenkant, maar ook de binnenkant van David. God kent zijn gedachten, maar ook zijn handelingen. God weet alles. Alwetend, maar ook almachtig. Ik begin even met Alom aanwezig, anders houden we de volgorde niet zo goed vast. Dus in de eerste zes versen kom je alwetend tegen. En dan vers 7 tot 12 kom je allemaal aanwezig tegen. God is overal. Beneden. U bent daar. Ga ik naar boven, u bent daar. Ga ik naar het oosten, ook daar bent u. En het westen, daar bent u ook. God is niet gebonden aan een plaats, aan een ruimte, zelfs niet aan een tijd. God is overal. Nergens zijn mensen buiten Gods bereik, schrijft David. God is altijd bij hem. God is altijd bij mij. Alom aanwezig. En dan als je nog weer verder leest, vers 13 tot 18. God is... Ook almachtig, alsof het voorstaande nog niet genoeg was, schrijft de dichter nog meer. Hij beschrijft dat God de schepper is, dat hij hemel en aarde creëerde, maakte. Dat hij aan het begin staat van het nieuwe leven. Hij zorgt en beschermt van het begin tot aan het einde. Van conceptie tot de laatste adem aan toe, God is erbij. Alle dagen van de mens zijn genoteerd. Alles is in zijn handen. En op andere plaatsen in de Bijbel, bijvoorbeeld, als je thuis nog wil opzoeken, Genesis 18, vers 14. Daar wordt in de Bijbel een retorische vraag gesteld: Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Het antwoord is dus nee, dat zit al in die vraag. God is almachtig. Niets is voor de Heer onmogelijk. Alwetend, allemaal aanwezig. En almachtig, dat zijn de eigenschappen die over God opkomen uit deze psalm. En ik denk dat het daarom ook is dat deze psalm vaak gezongen wordt, vaak gelezen wordt. God wordt er om groot gemaakt, zoals we net ook deden in onze liederen. De inhoud die wordt gezien als mooi en bemoedigend en terecht. De tekst die spreekt ook over gekend worden. Over bescherming door een grote machtige God. Voor ons kleine mensen. Over een God die altijd bij is. Wauw. En in de kerk worden deze eigenschappen al eeuwen aan God toegeschreven. En straks gaan we het lied ook weer zingen. Maar ik wil even een soort terugtrekkende beweging maken. Want met dat deze... Psalm zo bekend is en in zoveel liederen naar voren komt. verliezen we misschien ook een beetje. onze blik op hoe, hoe staan we er nou eigenlijk echt in? Hoe staat onze cultuur erin? In wat voor tijd leven we? Want als ik de kranten lees en ik las laatste trouw, dan, dan is dat verhaal soms heel anders. En, dat, en, en dan bedoel ik dit, namelijk dat zij zeiden. Wij komen in een soort tijd te leven waarin we vreselijk kritisch zijn en scherp zijn op onze privacy. En zij zeiden, wij komen in een wereld te leven waarin we eigenlijk onder een, onder een digitale spiegel leven. En er zijn bepaalde diensten, er zijn bepaalde mensen, ik bedoel veiligheidsdiensten, dus bijvoorbeeld de NSA of de AfD, maar ook bepaalde mensen als individu die door die spiegel naar ons toe kunnen kijken. En die kunnen in de gaten houden wat wij doen. Online, maar ook offline in het normale leven. Maar, maar een bijzonder eigenschap van die digitale spiegel is... is dat je er van één kant door kunt kijken. Dus dat wij niet van onderen naar boven kunnen kijken... en eens zeggen van, hé, hey, hier zie ik de NSA en hier zie ik de AIVD. Dat weten wij niet. Dus een spiegel waarvan je in één kant maar doorheen kan kijken. In zo'n tijd komen wij te leven waarin mensen... En misschien jij ook wel dat zich steeds meer gaan beseffen. Ik word in de gaten gehouden, wij worden in de gaten gehouden. Sinds de onthullingen van klokkenluiders zoals Snowden over de NRC is het niet meer hetzelfde. Lijkt het alsof er overal ogen en oren zijn. En misschien heb je er zelf al wel maatregelen tegen genomen. Er zijn zat mensen die zeggen, Facebook, ik stop ermee. Ik gebruik Google niet meer, ik gebruik een andere zoekmachine die mijn privacy wel waardeert. Een topman die werkte bij een bedrijf wat gegevens doorbleek te spelen aan de inlichtingendiensten, die zei dit. Als je iets gedaan hebt wat je geheim wilt houden, had je het misschien sowieso niet moeten doen. Ja, daar zit natuurlijk een kern van waarheid in en zeker in de kerk beamen we dat ook wel. Maar het getuigt natuurlijk niet van veel vrijheid dat er dan dus maar allemaal diensten, instanties en personen dat allemaal in de gaten gaan houden en bij gaan houden. Onze privacy komt op sommige punten misschien wel sterk in gevaar. En in ieder geval, mijn nekharen gaan er wel van overeind staan. En ik, ik heb er soms ook wel last van. En ik denk, ja, wat kan ik daartegen doen? Als je dat nu even bedenkt, over dat dat een beetje het sentiment is in onze tijd. Hoe lees je dan Psalm 139? De God uit Psalm 139 weet namelijk alles, Hij is er altijd bij. En hij kan ook nog eens alles. Als je heel eerlijk bent, kan het misschien soms best wel eens wat problematisch zijn. Of dubbelzinnig. Dat er een God is die alles van je weet. Die alles ziet, die er altijd bij is. En die ook nog eens alles kan. Ik denk als je leven serieus neemt. En juist ook die dingen die... Soms echt niet goed gaan. Dat je hier nog eens een keer over na moet denken. Mag God er inderdaad altijd bij zijn? Mag God alles weten? En mag hij zo ook maar alles doen in mijn leven? Is dat echt zo? Is dat wel zo positief? Wil ik dat wel? Kan ik dat wel aan als mens? Goed nieuws. Want ik denk dat als je Psalm 139 nauwkeurig leest, ik heb dat niet helemaal zelf verzonnen, maar er zijn anderen die dat ook denken. Mensen die, bestuderen, die de Bijbel bestuderen, die commentaren schrijven en zo, die zeggen als je Psalm 139 goed leest, dan lijkt het alsof David er misschien ook wel een beetje dubbel in staat. Zullen we daar eens naar kijken? Misschien kunnen die versen weer uh, op, het, uh, op het scherm. Want vooral in... Uh, nou ja, laten we zeggen, de eerste helft van de psalm, kom je die dubbelzinnigheid bij David wel een beetje tegen. Bijvoorbeeld in vers 6. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Dat kun je natuurlijk uitleggen als het is te wonderlijk om te begrijpen en dan kun je uitbreken in een soort halleluja stemming. Maar je kan er ook in lezen, ik vind het veel te moeilijk. Ik had de Bijbel in gewone taal net er even bij, die is onlangs uitgekomen. En, en in die Bijbel in gewone taal zegt de schrijver, ik begrijp het gewoon niet. Ik kan het niet begrijpen. Het is te moeilijk. En ook die andere versen kun je dan vanuit een ander perspectief lezen. Bijvoorbeeld vers 5. U omsluit mij van achter en van voren. Het is dus natuurlijk... Uh, ja, uh, mooi om te bedenken, God is altijd bij mij, hij is, hij is om me heen, hij omsluit mij. Maar dat woord wordt op andere plekken in de Bijbel gebruikt om een belegering aan te duiden. He? Een leger dat een stad omsluit. En dat woord gebruikt David hier ook. David wist hoe dat kon zijn, David was een, een generaal in het leger. Hij was de aanvoerder en hij wist hoe benard het kan worden als een leger een stad omsluit. En precies dat woord gebruikt hij als het gaat over God. En ook die andere woorden, kennen in vers 1, weten in vers 2, doorzien. 3, u merkt het op, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Dat zijn precies die woorden die wij, waar wij de inlichtingendiensten vandaag de dag op afrekenen. En ook de tweede helft, laat maar zien, de tweede um, tweede deel, ja, vanaf vers 7, waar hij zegt, hoe kan ik ontsnappen? Want u bent overal. Ga ik hierheen, dan bent u daar. Ga ik daarheen, dan bent u daar. Enzovoort. Het lijkt alsof David voor God wil vluchten. Laat me eruit. Maar dat gaat niet, want God is overal. Zelfs in het doodrijk, zelfs ver weg en zelfs in het donker. Die alwetende ...almachtige, altijd aanwezige God... ...die lijkt David misschien ook wel wat aan te grijpen, wat te bedreigen. Ik denk als we heel eerlijk zijn, dat je daar wel iets van zou kunnen herkennen. En wat bedoel ik dan? Ik bedoel dit, dat... Uh, ...en dan even een moeilijk woord, het idee van zelfbeschikking. Dat is belangrijk geworden in onze tijd. Het recht op eigen keuzes, op een eigen leven, op zelfstandigheid... Dat is een soort geestelijke grondlaag geworden voor ons bijna allemaal. Ik moet mijn eigen leven kunnen leven. Ik moet mijn eigen weg kunnen gaan. Toch, dat vinden we belangrijk. Eigen keuzes maken. En soms gaan mensen zelfs zo ver dat ze zeggen... mijn leven doet er niet toe of minder toe als ik dat niet kan. Als ik niet zelf, zelf mijn route kan uitstippelen. En het idee dat we in de gaten worden gehouden... Door binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten dat beperkt ons gevoel van vrijheid, van zelfbeschikking, van autonoom zijn. En dan zou je kunnen zeggen dat een almachtige, alwetende, alom aanwezige God dat dat problematisch is. Als het echt waar is dat God dat allemaal kan doen, allemaal kan weten, dan is dat iets om met David, laten we eerlijk zijn. Misschien wel wat dubbele gevoelens over te hebben. Iemand die zei er dit over. Psalm 139 benoemt een kracht in onze wereld. En met die kracht bedoelt hij dan de goddelijke kracht. Dus God is altijd aanwezig. God kan alles en hij ziet alles. Psalm 139 benoemt een kracht die tegelijkertijd onze kwetsbaarheid toont. He, want het is mooi om die dingen over God te zeggen. Maar het betekent ook... Dat ons leven, nou ja, bij, wij bij wijze van spreken, op Gods straat ligt. Hij ziet alles. Hij weet alles. Hij is er altijd bij. Zo is God. En dat geldt natuurlijk ook als we geconfronteerd worden met dingen in ons leven... die niet gaan zoals we zouden willen. Met ziekte. Met lijden. Met verdriet. Of als er buiten onze macht... Buiten onze mogelijkheden dingen gebeuren met mensen, met dingen, met processen, bijvoorbeeld op je werk. Dan kan die aanwezigheid van God vragen oproepen. Als u er altijd bent, waar was u nu dan? Als u alles weet en als u alles kunt, waar was u dan? Waarom dan dit? En dan blijft het ook vaak stil. Op die vragen, dan komt er geen antwoord. En wat David toen zei. Dan wil ik wegrennen van God. Ik moet zeggen, toen ik daarover nadacht. dat ik iets. dat ik een herinnering had. Toen ik op de, op de middelbare school zat. Toen, toen lagen mijn ouders in een scheiding. En uh, ik weet nog dat op school. ik zat op een christelijke school. En, uh, en ook in de kerk, dat er allerlei mooie dingen werden gezegd. Over, uh, God zal bij je zijn. God, God zal jullie helpen. Maar toen die situatie langer voortduurde, en ik had er zelf last van, die thuissituatie. Toen die la situatie langer voortduurde, en toen ik Gods aanwezigheid even niet ervoer. Toen, toen deed dat bij mij hetzelfde als bij David. Namelijk dat je dan soms maar even helemaal niets van God wilt hebben. Dat je even weg van hem wilt zijn. Dat je denkt, laat het maar even. Een mooi aan ja, mijn verhaal is denk ik dat het later weer goed is gekomen. Maar soms kan je door zo'n periode heen gaan, dat je denkt, ja waar is God? En als hij zegt, ik ben er altijd bij, ik ervaar het niet dat, je, dat de reactie dan kan zijn dat je even afstand neemt. David heet dat ook. David wil aan God ontsnappen, lijkt het in Psalm 139. En ik zie dat ook veel om me heen. Mensen die willen ontsnappen van God, die niet willen geloven dat Hij bestaat. Want dan is er geen ruimte voor mezelf. Of mensen die zeggen, ik ga anders geloven. Ik doe een streep door die mooie eigenschappen van God, want ik geloof het niet. Ik heb het niet ervaren. God almachtig, God altijd aanwezig, God alwetend, nou ik weet het niet. Ik zet er een streep door. Dat kan ook gebeuren. Dat je anders gaat geloven. Waarom zouden we ons leven? Waarom zouden we onze privacy. De dingen die we graag geheim en verborgen willen houden. Die we graag voor onszelf willen houden. Waarom zouden we die aan hem afstaan? Wauw. Gelukkig gaat die psalm ook verder. En uh, ik denk dat het dat ik te veel vragen zou oproepen om hier nu een punt te zetten. Laten we eens gaan kijken naar hoe die psalm, hoe daar een soort omslag in zit. Want deze gevoelens van David zijn denk ik echt. Ik denk dat die godsaanwezigheid echt als problematisch kon ervaren op bepaalde punten in je leven. En ik heb daar zelf ervaringen mee en misschien herken je er ook wel iets van. Bij jezelf. Maar in die psalm zit ook een geweldige omslag. In vers 10 al. In vers 10 spreekt David al van Gods hand die je leidt, zodat je niet verdwaalt. Gods hand die je vasthoudt, zodat je niet valt. David spreekt over een duister. Misschien heeft hij het wel over een heel concrete situatie in zijn leven. Vaak als in de psalmen het woord duister wordt genoemd, dan gaat dat over lijden. Dan gaat het over gevaar. Dan gaat het over de dood. Duister. Over ernstige ziekte, over angst, over terreur. En met die dingen in vooruitzicht ziet het er tamelijk slecht uit. En mensen zoals wij, die gaan dan vragen stellen bij het duister. Waar bent u dan? Kan ik eruit? Maar het mooie is, als God je niet verlaat, als hij altijd aanwezig is, als je aan hem niet kunt ontsnappen, als hij er altijd is, dan ook in het duister. Dan ook in het duister. Dat is geweldig, denk ik. God kun je niet verliezen. Hij houdt je hand vast. En hij blijft hem vasthouden. Ook in het duister. Dat is de omslag waar dat begint. In Vers 10, 11 en 12. En dan gaat David verder. En hij denkt terug aan het begin van zijn ontstaan. Van zijn bestaan. En, en, en dan gaat hij die positieve woorden uit vers 13 en 14. En ook vers 15...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 David meent dat hier oprecht, hij geeft God de eer en hij, hij dankt God voor zijn bestaan. En dan zit er een soort climax in, in vers 18. Ja, dankjewel. In vers 18. Ontelbaar veel, meer dan een zandkorrel zijn, zijn uw gedachten, nog even uit vers 17, ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. David, die zingt mooie dingen over God. Maar ik denk dat voor David het mysterie over God een klein beetje blijft staan. Dat hij, hij zegt het in vers 7, hoe rijk zijn uw gedachten, hoe eindeloos in aantal. Hij denkt zo, wat, wat moet ik nog meer over God zeggen? Gods gedachten zijn eindeloos, zijn rijk, zijn ontelbaar veel. Maar wat David wel weet, is dit. Gods gedachten. Vertrouwelijke aanwezigheid. Hij zegt het. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. David stond er wellicht wat dubbel in ten opzichte van God. Maar dat verandert bij hem door terug te denken aan het begin van zijn leven. God was er altijd bij. Al vanaf het begin. God kent mij vanaf het begin. We hebben het gezongen met de kinderen. God kent mij vanaf het begin. Het zou zo'n tekst van David kunnen zijn. God is niet altijd aanwezig in jou en in mijn leven vanuit een soort big brother is watching you houding. Of vanuit een soort houding om alles te controleren als een soort control freak. Nee, God is aanwezig vanaf het begin vanuit betrokkenheid, vanuit liefde, vanuit een grote passie voor mensen. Voor David, voor ons, voor jou en voor mij. Die dubbelzinnige houding van David, die vindt een soort oplossing in een, in een vertrouwelijke relatie met God. Zoals dat van David ook bekend was, dat hij dicht bij God leefde. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Bij ontwaken denken wij vaak aan slapen. Word ik wakker, enzovoort. David zegt, word ik wakker, dan nog ben ik bij u. Maar ontwaken gaat in de Bijbel ook altijd over sterven, over overlijden. En dan staat hier en dan wordt de tekst mogelijk nog groter. Het is onmogelijk om God te verliezen. Hij heeft me zo vast, zelfs als ik dood ga, dan nog is hij bij me. Hij maakt me wakker. Ik sta op uit de dood. Zelfs als er complete duisternis is, dan is er licht. In de evangelie, in het Nieuwe Testament, hebben we daar een voorbeeld van, van Jezus, die, uh, die geroepen wordt bij een bepaalde situatie, want er is namelijk een meisje en het meisje wordt doodgevonden en ze roepen Jezus erbij. En Jezus komt erbij en dan zegt hij, talitha kom! en dat waren in Jezus tijd de woorden voor, meisje, sta op, ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Jezus die haalde dat meisje terug uit de dood, alsof een moeder een meisje wakker maakt in de ochtend. Hij neemt haar bij de hand, hij grijpt door de dood heen haar bij de hand. Voor God is de dood een slaap, want God is veel machtiger dan de dood. Onze God is een God van het leven. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. Davids houding die slaat helemaal om. Van een soort dubbelzinnige houding naar een lovende houding. Naar een, naar een houding van ja God, u bent er altijd bij en u weet alles van mij. Maar u misbruikt dat niet. U doet dat vanuit liefde voor mij. U was erbij vanaf het eerste begin. Als je dit zo allemaal aanhoort. En als je eens in je hart kijkt, in je ziel kijkt. Is er dan iets bij je dat zegt, ja, ik strukkel ook wel eens met het idee dat God overal om me heen is. Dat, dat als het ware, als ik over mijn schouder kijk, dat er altijd iemand meeloopt. Dat je misschien in alles wat je doet, niet altijd geobserveerd zou willen worden. Dat je niet overal op aangesproken zou willen worden. Maar dat je tegelijkertijd graag die zekerheid wilt. Dat je... Gods hand wilt, die jou vasthoudt en vastpakt in het alledaagse leven, maar juist ook als het leven duister wordt, als het moeilijk wordt. David ging, in plaats van God te ervaren als dubbelzinnig, als een bedreiging, als een inbreuk op zijn bestaan, David ging God zien als positief, als, als vreugde, als een zekerheid in bange tijden. Als iemand die zijn hand vastpakt. David wil ook die zekerheid. Grote omslag in deze psalm. En toen, toen kwamen we bij die verse waar Esther het ook al over had. Die psalm die begint zo mooi en, en het kabbelt zo mooi verder. Geweldig. En toen die verse 19 tot 22. Ze zijn op zijn minst soms beschamend. En heel vaak als deze psalm gelezen wordt dan, dan slaan we dat gedeelte maar over. En in veel berijmingen op deze psalm. Worden deze vers ook gewoon overgeslagen. Een gebed dat God de zondaars ombrengt. In vers 21 en 22 lijkt David, lijkt de psalmist samen te willen spannen um, met God. Niemand lijkt op te staan voor Gods naam en voor Gods eer. En Gods eer staat op het spel. Zo brengt David dat. En het lijkt erop alsof de dichter, alsof David zichzelf ziet als een soort stand-in voor God. Om Gods hoede ...over te brengen, omdat God het zelf ook niet lijkt te doen. Dat is wel moeilijk, hoe ga je daarmee om? Hoe lees je dit? Hoe begrijp je dit? Iemand, een uh, theoloog Bruggeman, en die, deze theoloog die is gespecialiseerd in de psalm... ...en hij zegt, het lijkt wel alsof hier iemand aan het woord is... ...die aan het doorslaan is. Je moet weten, er zijn mensen die toegeven aan de verleiding om te stoppen met God... omdat God te dichtbij komt. Daar hebben we het net vandaag over gehad. Maar een andere verleiding is hier in die laatste verse aan, het hand, aan de hand. Namelijk dat je zoveel van God houdt... dat je anderen gaat afschrijven omdat zij verkeerd zitten. Dat je jezelf te goed gaat voelen voor de rest. Kijk mij dus ik ben gelovig, ik weet het, ik leef mijn leven goed... Maar zij, oh, oh, laat Gods woede overheen komen. Zo lijkt het alsof je David zo aan het, aan het woord voelt. De verleiding dat je gaat framen. Dat je, dat je haaddragend naar anderen wordt, maar dat je zelf natuurlijk niks verkeerd doet. Iets wat we volgens mij vandaag overal in onze wereld wel zien. Ver weg, hè, dat, dat er op groot wereldtoneel wordt gezegd, zij zijn de bad guys en wij zijn de goede. Ook heel dichtbij in Nederland. Neem bijvoorbeeld de Zwarte Pieter discussie. Waar is de verdraagzaamheid? Waar zijn de mensen die, die eerst eens luisteren? In plaats van dingen uit te willen delen. Het kan zomaar zijn dat je, dat je, dat je zoveel van God houdt. Dat je anderen daarmee gaat afschrijven. En dat je alleen maar de verkeerde dingen bij anderen ziet. En het lijkt wel alsof... Of David, want die versen komen zomaar uit het niets alsof David dat hier doet. Maar dan die laatste twee versen, dan zit daar weer een klein omslagje in. In vers 23 en 24 nodigt David God uit om overal te komen. Om zijn binnen- en zijn buitenkant te doorzoeken. En het lijkt wel alsof David zich wat excuseert voor die voor die heftige uitspraken, voor dat heftige gebed wat hij bidt... van God breng de zondaars om. Zon. Het lijkt wel alsof hij zegt... God, ik zeg dit nu wel, maar komt u maar bij mij binnen. En doorzoekt u mijn hart. Doorzoekt u mijn motieven. Doorzoekt u mijn meningen over anderen. En leid mij over de weg die eeuwig is. Het lijkt wel alsof David zichzelf afvraagt... ik heb dat nu wel gezegd, maar is dit wel echt de juiste weg... Tussen David en het jaar 2014 gebeurde iets belangrijks. Jezus kwam op aarde. Jezus ging de weg naar het kruis. Jezus was degene die zelfs bad voor zijn vijanden. Jezus bad niet zoals David brengt ze maar om. Maar Jezus bad voor zijn vijanden. Jezus voelde zich niet te goed voor anderen. maar Hij nam al het kwaad op zich. En aan het kruis, waar Jezus hing, daar werd Hij door God verlaten. Het tegenovergestelde wat we lezen over God als het om mensen gaat. Maar daar aan het kruis verliet God de Vader zijn Zoon Jezus. Jezus werd verlaten. Omdat Hij kreeg wat wij eigenlijk verdienen. Wij wilden weggaan. Wij wilden ontsnappen aan God. Wij wilden liever ons eigen leven leven. En vaak is dat verkeerd, vaak is dat egoïstisch. Vaak negeren we daarmee God als schepper, God als koning over deze wereld. Maar Jezus droeg die staf. Jezus droeg de Godverlatenheid. Zodat wij krijgen wat we nodig hebben, namelijk dit, Gods aanwezigheid. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God verlaat je niet, zelfs als het duister wordt, zelfs als het donker wordt. Gods aanwezigheid is in feite grote genade, is het grootste cadeau wat wij mensen hebben ontvangen. En de uitnodiging daarom vandaag is om zijn liefde, om zijn aanwezigheid, om zijn alwetendheid, om zijn almacht te accepteren als een geschenk, in plaats van het te ontwijken. En de uitnodiging is ook om niet naar anderen te wijzen. Waar David zich wel schuldig aan maakte in vers 19-22. Nodig God uit in je leven. En zeg het mee. Met die laatste versen van David. Doorgrond mij God. En ken mijn hart. Peil mij. Weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg... Die eeuwig is. Amen. Ga samen een lied zo zingen.